Gefeliciteerd met NOS journaal. Het ministerie van buitenlandse zaken waarschuwt Nederlanders in Spanje de komende dagen voor slecht weer in delen van het land. Voor morgen is code rood afgekondigd voor de kust van Ibiza en Valencia, omdat er hoge golven kunnen zijn. In de regio's Catalonië, Valencia en de Balearen, de eilandengroep waar Ibiza deel van uitmaakt, kunnen regen en sneeuwoverlast veroorzaken. In de overige gebieden in het oosten van Spanje geldt code oranje of geel. In delen van het oosten van Australië valt heel veel regen. Dat helpt de brandweer bij het bestrijden van bosbranden. Maar door overstromingen zijn sommige wegen niet begaanbaar... en is op diverse plekken de stroom uitgevallen. As van bosbranden komt in rivieren terecht... en leidt tot de dood van honderdduizenden vissen. In heel Australië woeden nog ongeveer 100 bosbranden. Twee medewerkers van een bedrijf op Schiphol... zijn aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Regisseurs kwamen de man uit Almere en een op het spoor nadat de douane april vorig jaar 102 kilo cocaïne had aangetroffen... in vracht uit Zuid-Amerika. De huizen van de verdachten zijn doorzocht... en onder meer twee voertuigen en een groot aantal luxe goederen in beslag genomen. In Vlissingen zijn zes migranten gevonden... die zich hadden verstopt in gloednieuwe auto's op een oplegger. De vrachtwagen stond geparkeerd op het haventerrein. Waarschijnlijk wilden ze naar Engeland. De Marechaussee heeft de migranten naar het opvangcentrum in Ter Apel gebracht.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 DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfsfilms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Tu m'a promis, en je t'écris.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 Domme uit je ogen kijken, slappen haar hoor. Dat is het mooiste wat er is. Uh, <laughs> oh, ja, onder andere, ja. We Formuleer het iets anders. Ik hou het nog netjes nu. Ja. We gaan vooral uh, flessen gin uh, doorheen, geloof ik. Ja, uh, voornamelijk ja. <laughs> oh. dus, maar Michel, um, um, het, het is echt een begin van het uh, evenementseizoen. Ja. In Zandvoort. Ja. Hoe wordt dat door de liefhebber? Buiten, liefver, buiten, buiten, buiten uh, evenement. Ja, ja. Um, hoe wordt het ontvangen door, door de, de bezoekers en de deelnemers? Ja, geweldig.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 Het is gewoon mensen die op vakantie gaan naar Zandvoort ja, met ja. hun oude Volkswagen met bus, of hun bus of auto een kever of kever. een oude hoe De, een ding, caravan. En die willen meteen even meedoen met uh, ja, ja. vintage uit Zandvoort. Ja. Er Dan, wordt zelfs uh, uh, uh, vakantie is inderdaad aan vastgebonden. Twee jaar geleden hadden we natuurlijk mensen uit Rusland vandaan, die waren drie weken uh, uh, onderweg.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 Ja. En terwijl vroeger de Volkswagenbus helemaal niet zo populair was, het was meer de kever. En nu zie je steeds meer de bus komen en, en nu zit de bus en de kever zit er wel gelijk. Maar vroeger was de kever veel populairder dan een bus. Als je een bus had, dan was je echt, hoe eh, moet je nou met een busman? Iedereen wil een kever. Maar ja, nu is dat allemaal een beetje gelijk. We hebben lang een transportbus uh, gereden ja, ja. voor de zaak. En ja, die hebben we gewoon uh, weggebracht naar de naar de sloop toen die op was. Ja, ja als je alles van alles, tevoren weet dan, en je zou het bewaren, dan uh, waren we nu allemaal... Uh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 Waar wij die spullen dan huren, de aggregaat NWC's en allemaal dat soort dingen, die geeft daar wel een korting op. Ja. Het moet even wat luxer allemaal, het moet wat mooier, iets iets groter. Ja. ja, want toen je begon met ik geloof 15 of 20 bezoekers, gasten met spullen in het begin. Op, uh, op de camping? Ja, Ja, ja nou, de, de eerste, andere faciliteiten ja, ja, de, de, nee, nee, daar. Ja, maar de camping heeft het natuurlijk allemaal zelf.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 Maar goed, dan, toen zaten we op die camping. Dus daar waren douches en er was sanitair. En je kon een morgens halen. En dat was allemaal geregeld door de camping. Ja. Ik uh, zal na de uitzending wel even met je gaan praten. Want ik heb een leuk idee om daar uh, wat... Uh, Kost het geld? Want we zijn een stichting en we hebben geen geld. Nee, dat oh. geen <laughs> geld kosten. Gaat geld opleveren. Nou, dames en heren, oh. 17, 18 en 19 april Vintage at uit Zandvoort. En uh, ja, vooral sponsors en vrijwilligers zijn altijd hard nodig. Ja. Dus uh, meld u vooral aan op de website, Michel. at zandvoortnl Dankjewel, uh, Michel Vaas. Ondertussen gaan we verder met uh, Roy Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, je mag wat duidelijker in de microfoon praten. Altu 6? Ja. Tweede keer ga je hem lopen? Ja.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 Ja, wij hebben, er is een mooie actie. Ja, wij hebben ons team dit jaar de E-team genoemd. Uh, verwijzing naar de Alp. Verwijzing naar, de, naar mijn bedrijf waar het eigenlijk door ontstaan is. Uh, en omdat uh, Danny Prinsen, uh, jullie ook wel bekend van voetbal in Haarlem. En uh, ja, media partner van uh, CFM onder andere. Zo enthousiast was vorig jaar. En mij echt tot vier, vijf weken na de Alp heeft gestalkt van Roy, we gaan met z'n allen nog een keer.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 En die hebben met z'n drieën de stoute schoenen aangetrokken om de directie van de VOMA te mailen van... ...kunnen wij de flessenautomaat in Zandvoort, de doneerknop, voor een, voor een maandje krijgen. En die zit erop? En dan dus zit er zit een doneerknop op. Je hebt de groene knop en de gele knop. Als je op ja. de groene knop drukt, krijg je je bonnetje. Als je op ja. de gele knop drukt, krijg je geen bonnetje. Maar dan wordt het geld gedoneerd, in dit geval aan de half de zes. Wat goed zeg. Ja. <laughs> Ik wist dat niet eens. <laughs> en uh, Wij gingen dus alleen voor VOMA Zandvoort. En we hebben... Uh, niet alleen FOMA Zandvoort, maar ook alle FOMA's in Haarlem de doneerknop gekregen. Kijk. En dat is afgelopen maandag ingegaan en dat loopt door tot zondag 8 maart. Dat dus alle flessen die tot 8 maart worden ingeleverd bij de FOMA in Zandvoort of in Haarlem, waarbij mensen op de doneerknop drukken, dat geld wordt door de FOMA op onze uh, actiepagina gestort. Of wordt het misschien nog verdubbeld door de FOMA? Nou ja, wie weet uh, dat we dat nog uh, eruit kunnen halen. Uh, we hebben ook. Uh,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 Weet nou, je, uh, als, als er een ondernemer zegt, ik wil 500 euro doneren, dan zeg ik geen nee. Ja. Het <laughs> <laughs> is natuurlijk het doel, want vorig ja. jaar hebben jullie een bedrag opgehaald. Ja. Uh, wat, wat voor bedrag? Uh, we hebben vorig jaar als team een kleine 7000 euro opgehaald. Dat is uh. hoop geld. Heb je een, een nieuw doel, want ik denk ja, het, aan uh, het doel, met dit, uh... Het doel dit jaar was uh, om een uh, uh, kleine 10.000 euro op te halen. Dat was voordat we de Voma actie uh, hadden binnen hadden gehaald.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 Laat je ja, dat, dat ding overal naartoe sturen. Ja. Dus mensen willen het dan toch. Een zandvoerter, blijft Zandvoort. Ja. Je haalt een Zandvoorter wel uit Zandvoort, maar niet omgekeerd. Ja, je had, uh, Zandvoort, Zandvoort ja. niet uit een Zandvoorter. Ja. Heb ik ooit eens een keer gememoreerd. Ja. En dat blijkt altijd zo het geval te zijn. En we hebben nu op dit moment deze maand alweer... Nou, dit mat is nog niet afgelopen alweer tien jaar geleden. Ja, er gaan er natuurlijk ook wel eens een paar dood. Want afgelopen week zijn er ook een, een viertal overleden, helaas. Maar...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 Maar nou, ik begrijp het wel, want ik heb ook jarenlang de Krant van de Buren gelezen. Ja, ben jij er zo een? <laughs> nou ja, die kwam s'ochtends en die komt s'avonds thuis, dat had hij al gelezen. Ja, ja, nee, je hebt gelijk. Dus, uh... Maar een krant is in een hele andere dimensie natuurlijk, want dan praten we gauw over een paar honderd euro per jaar. Ja. En ja, dit is 12,50 euro op Zandvoet. En mooier dan een krant? Veel mooier. Kijk, mooi kunstdrukwerk. Misschien je je kijken hoe mooi dik kwaliteit papier, 200 gram of zoiets dergelijks. Nou, mooie kleuren, foto's erop, wat wil je nog meer? Ja.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 Ja, nou die hebben in de tijd van de maand in elkaar gevloekt. Pellets vol met, ja. uh, met dozen, met de, de klinker erin. En heel zond voor toen uh, verspreid. Ja, ik weet ook wat voor werk erin zat. Dus, dus inderdaad heel veel werk. En ja, genoeg de genoegste paard zond, is natuurlijk de enige organisatie die uh, zo'n zo blad uh, uitgeeft. Er zit niet meer in eventueel?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 Coördineren, zoals het met een, met een mooi woord heet. Ja, ja en dan krijg ik nog meer werk op mijn nek. Ik heb ook nog het Zandvers Museum, waar ik sinds kort vrijwilliger ben geworden. Ah, Je bent gepensioneerd, toch? Ja, nee. daarom nee. juist. Ook met vijf kleinkinderen en avondartikelen. Mijn genote wil me ook nog wel eens een keer thuis zien, dat vindt ze ook ja. wel gezellig. Maar ik kan thuiswerken, toch? Ja, dat is fijn. Ja, plus het feit, je moet de mensen zien te benaderen. Het is niet zo dat ze bij mij op de deur kloppen, Arie, ik heb wat voor je. Ja.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 De oasebad, een begrip op Zandvoort. Hmm. En zo probeer je steeds meer markten aan te boren. Met markten bedoel ik dus mensen, je mensen met een, uit een hotelwereld of wat dan Misschien deze meneer met zijn Volkswagen-hobby. Misschien ook leuk om eens wat over te schrijven. Ja, verzin maar wat er als het nee, maar betrekking dat, dat heeft op is, Zandvoort. Is, dat is niet misschien hoor. Oh, dat is leuk. Ja ik, begrijp, ja, ja. ja, ik begrijp natuurlijk dat dat leuk wordt, joh. Ja. Natuurlijk is het leuk, ja. maar het moet wel naar Zandvoortse link hebben. Dus daar. Nou ja, bijvoorbeeld nou, uh, dat auto's die dan uh, Volkswagen zijn en die dan voor Zandvoorts ondernemers hebben gewerkt. Ja, net zo schattig Daar heb ik dan wel een paar foto's van, nou ja, van mijn opa. We hebben nu met, uh, met deze vintage Zandvoort de aankomende, hebben wij uh, de formule V, V-E-E... -E, en hoogstwaarschijnlijk is dat de laatste die hier op Square heeft geweest. Ja. En die komt nu naar Zandvoort. Dat is toch best wel leuk. Ja. Arie, jullie worden onderhouden natuurlijk door sponsoren. Ja. Adverteerders. Adverteerders, inderdaad in een blad, dat zeg je goed. Is het moeilijk om deze te krijgen? Of is het... wordt lastig, ja. Ja, absoluut. Ik verlies vaak adverteerders.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 Even nog snel de, de website, want we moeten omwille van de tijd moeten we gaan afsluiten. Ah, dat is jammer. Bijna twaalf uur. Ja, ik begin, jammer. ben net waar zo op gewoon <laughs> in zo meteen. Um, de website wwwoude En er staan ook alle informatie op over eventueel een uh, lidmaatschap van het. Correct en tevens ja. juist. Ja. Nou, nou, ook ook de digitale museum.